3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Tienduizenden huizen en gebouwen moeten in Groningen versterkt worden om ze te beschermen bij nieuwe aardbevingen. Maar dat komt maar niet van de grond. Niet gek zeggen experts als je van elk huis een bunker wilt maken, zoals we dat zelfs in Griekenland en Amerika niet doen in aardbevingsgebieden. Dan duurt het eindeloos. Dan kost het klauwen met geld. Maar elke dag dat er helemaal niets gebeurt aan die huis is ook weer een risico. De dilemma's van het verstevigen gaat het zo over in één vandaag. We gaan verder naar het NOS Nationaal. De NAVO heeft fel uitgehaald naar Rusland vanwege de aanslag met zenuwgas... op de voormalige dubbelspions Kripal in Groot-Brittannië. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg vindt het gedrag van Rusland onacceptabel... en noemt het een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de wereld... en zegt dat het gebruik van zenuwgas een schending van de internationale overeenkomsten is. De NAVO gaat niet mee in de Russische provocatie, zegt Stoltenberg... want een nieuwe wapenwetlopen is onzinnig. We do not want a new cold war and we do not want to be dragged into a new arms race. An arms race has no winners. It is expensive, het is risky, het is in nobody's interest. Maandag bespreekt de Britse minister Johnson van Buitenlandse Zaken de zaak in Brussel.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 Volgens Leander zat het probleem in het hoogspanningsnet van Tennet. Een vrouw van 20 in de VS moet een half jaar de cel in... omdat ze haar vriend per ongeluk doodschoot, als YouTube-stunt. Ze schoot op hem terwijl hij een encyclopedie voor zijn borstkast hield. De kogel ging er dwars doorheen. Haar straf is niet zo hoog... omdat de rechter oordeelde dat haar vriend de stunt had bedacht.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 De naam van dit poeder gaat rond op internet nadat de coöperatie Laatste Wil vorig jaar bekend maakte een nieuw middel te hebben gevonden voor een humane, zelfgekozen dood. Laatste Wil ontkent aan te zetten tot zelfdoding en zegt dat de organisatie de naam van het middel nooit openbaar heeft gemaakt. Het weer in het zuidwesten valt regen. Alleen in het noordoosten schijnt de zon nog geregeld. En blijft het lang droog. Het is 8 tot 12 graden. Morgen kouder en eerst regen. Die later overgaat in sneeuw. Van Jeroen naar Edwin Gerritsen, want die heeft file nieuws. Ja, het noorden van het land staat op de A7 Groningen richting Heerenveen. Vanaf het oosterwolde een file met 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht Duitse grens tussen de Meren en Nieuwebrug. 10 minuten door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht... 10 minuten en in het oosten van het land is de A35 Almelo richting Duitse grens dicht tussen Enschede en de Duitse grens. Dat komt door een ongeluk in Duitsland. Ken je Tello?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 Think Yes, N.I.B.C. NPO Radio 1. Avro Tros. De barricade op, dat klinkt romantisch... maar is zeker niet altijd gemakkelijk... is het om een demonstratie op poten te zetten. met, met, de anti-zwarte Piet. Nou, anti Piet demonstratie in Dokken... mocht in eerste instantie niet doorgaan. Net zo min als een Pegida demonstratie in Groningen. En ook een Eritrese conferentie in Veldhoven werd afgelast. De ombudsman waarschuwt dat ons recht om te demonstreren onder druk staat. Nou, valt best mee hoor, zegt Lisbeth Spies... voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Ik spreek haar zo. En SP-leider Lilian Marijnissen vertelt over haar plan... om de woningmarkt in grote steden vlot te trekken. In de Wereld van Morgen aandacht voor een Streamingdienst waarbij direct contact met je favoriete band mogelijk is. Mijn eerste mogelijke miljardenverspilling in het Groningse aardbevingsgebied. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De zakken zijn af, de vloeren zijn eruit. Er komt een hele nieuwe balkenconstructie in. Er komen nieuwe funderingen onder. Er wordt asbest gesaneerd. Er is dus van de oude woning eigenlijk niks meer te zien. Maar wat je in de woningen goed kan zien, is dan enorme stalen balken. En die moeten dan de aardbevingsbestendigheid garanderen. Bevingsschade aan Groningse huizen door gaswinning. Het wordt zo snel mogelijk afgehandeld als het aan minister Erik Wiebes ligt. Maar er tekent zich een nieuw probleem af. De versteviging van de verzwakte huizen, zoals we net hoorden. Dat schiet allemaal totaal niet op. En het is onduidelijk wat het allemaal gaat kosten. Onder andere de Groningse woningbouwvereniging Levier maakt zich zorgen. Directeur Lex de Boer is hier, net als een vandaag collega Jan Salde. Welkom allebei. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, Jan, jij hebt het dossier onderzocht. Hoeveel huizen in Groningen moeten er nou worden verstevigd? Dat zijn er duizenden. Om je een beeld te geven, er moeten 22.000 huizen in dat gebied moeten nog geïnspecteerd worden. 1500 gebouwen. Andere gebouwen moet je denken aan kerken en zorginstellingen. Daarvan zijn er nu ruim 6000 geïnspecteerd. En daar weer iets minder dan de helft van. Ja, daarvan is duidelijk dat de versterking noodzakelijk is. En sinds 2015 zijn er nog maar 300 huizen uh, versterkt. Dus dat gaat niet van in al een... die duizenden ja, waar dat bij nodig in een, is. Ja, toch niet ja. al te snel tempo. Ja, Meneer de Boer, u hebt als woningbouwdirecteur te maken met bewoners hè, van wie de huizen verstevigd moeten worden. Schets dus hoe, hoe dat er voor u uitziet. Hoeveel van die woningen moeten nu inderdaad gestut, versterkt, verstevigd worden? Uh, het, het ingewikkeld is dat je dat eigenlijk niet kan zeggen. Oh. Uh, want uh, uh, de vraag of een woning versterkt moet worden hangt af van de vraag of die tegen een aardbeving kan. En uh, over die vraag verschillende meningen nogal. En uh, als je kijkt van wat deskundigen daarover zeggen... dan zitten aan de ene kant het extreem... de mensen van de uh, Nederlandse Oudemaatschappij, de NAM. Die zeggen van, nou, 3000 woningen versterken is eigenlijk wel genoeg. Dan heb je de nationale Coördinator... die zegt dat het uh, waarschijnlijk iets van 20.000... maar je kunt ook een rekensom uh, maken... waarin je zegt, het moet het misschien wel 100.000 zijn. En wat doet en, u dan? Ja, staat u er staat natuurlijk een beetje Kijk, wij, tussen. Nou, ja. dus, uh, uh, niet alleen de vier, maar we hebben uh, uh, te maken met bijna twaalf woningcorporaties, samen 60.000 woningen in het aardbeving, aardbevingsgebied. En wij willen eigenlijk tegen onze huurders kunnen zeggen dat ze veilig zijn, maar dat kunnen we niet, omdat de overheid niet heel duidelijk maakt welke van de varianten het nou eigenlijk is. Nou, hoeveel huizen hebt u tot nu toe kunnen verstevigen? Nou, wij is Levier uh, handje vol, uh, stuk. Of ja, we zijn met uh, tien bezig en uh, we hebben er iets van tien gehad, dus het schiet niet echt op. Nee, dat kun je wel zeggen, Jan Salda. Maar de, de... vraag ja? is of dat erg mm -hmm. is. Oh? Nou ja, kijk, ik denk, we hebben steeds als woningcorporaties gezamenlijk gezegd van ja, de overheid moet bepalen wat veilig is. Mm -hmm. En als je dat weet, dan kan je vervolgens uitrekenen. En als het dan uh, het aantal is, wat, uh, wat uw collega net, uh, net noemde. dan weet je wat je moet doen en hoe lang je erover doet. En dan kan je aan het werk. Maar nu ben je eigenlijk de hele tijd tegen die inspecties aan het hangen. Je weet het niet zeker. Je wordt op het laatste moment dat er iets moet gebeuren. En dat is eigenlijk, daar wordt iedereen heel on onzeker en ongerust van. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat ontwricht eigenlijk het, het normale leven van onze huurders. En dat vinden we heel erg. Dat, dat vindt u erger dan het mogelijke risico dat ze lopen? Nou uh, ja, kijk, het risico. Um, uh, en dat weet het, je dus niet. Nou, het Want gaat, de het gaat om en het risico dat. dat je ja. je huis op je, op je hoofd krijgt. Ja. Dat is het risico wat wordt uitgerekend. En dat wil je niet voor je huurders. En, um, uh, maar dat is afhankelijk van wat die grond doet... Hoe hard hij beweegt. En dat hangt voor een belangrijk deel af van hoeveel grond de gasten wordt gewonnen, maar ook niet meer direct. Dus hoe beweegt de grond? Twee, kan het huis er tegen, daar weten we ook niet zoveel van. En het de derde is, wat moet je dan in die huizen doen om het vervolgens weer sterk te krijgen? En dan we weten we ook niet precies hoe het moet. En dan we weten we ook niet wie erover beslist en we weten ook niet wie het betaalt. Dus dat bij elkaar opgeteld. Okay, maar waarom zegt u de vraag is of het zo erg is als u maar zo nou ja, omdat, net hebt kunnen omdat, helpen? Omdat dat risico wat je hebt, um, uh, dat weegt iedereen anders. He? Dus even voorbeeld aan ons eerste uh, rijtje: versterkte woningen. Daar woonden een stel: mensen waarvan. De man was 87 en zijn vrouw was 85. En die zeiden van, mag ik gewoon in mijn eigen huis dood? Hoef ik er niet uit? Uh, dat is een plausibele uh, redenering van die mensen. Die wilden liever niet al het gedoe. Ze zijn nu gelukkig. Um, maar het is een heel gedoe, zo'n zo ingrijpende versterking. De mensen die nu in de woning waar we nu mee bezig zijn... precies hetzelfde. Sommigen zijn vertrokken, komen niet meer terug. Dus het, het ontwricht ook sociale structuren. Uh, mensen, we krijgen er heel veel stress van. En die kan er ook zeggen van, ja, we accepteren een iets hoger risico... Dat, dus dat minder gas winnen, iets minder versterken. Daardoor is er minder gedoe en wordt het leven minder ontwricht. Dus die, die afweging van hoe veilig en hoe ongemakkelijk is het... Ja, die moet politiek gemaakt worden. En ik ben blij dat ik niet in Wiebes zijn schoenen sta. Ja, ja, ja zeker. Uh, Jan, ja, meneer de Boer geeft al aan wat de dilemma's zijn... waar die voor komt te mm -hmm. staan. Um, en, en als ik het jou vraag, die versteviging... want je hebt het allemaal bekeken en onderzocht... Ja. waarom dat nou niet van de grond komt? Nou ja, uit dat antwoord van meneer de Boer blijkt... Nee? dat het is een hele complexe ja? opera is. Um, uh, Eén ding dat hij al noemt is dat inderdaad de experts het niet met elkaar eens zijn. Dat is ook wat wij horen. Hè. Die, die uh, komen tot andere berekeningen, andere standpunten... over wat er aan huizen moet gebeuren. Ook wat een rol speelt is dat de NAM uiteindelijk verantwoordelijk... en aansprakelijk is op dit moment voor het versterken van de huizen. Dus die beslissen over heel veel zaken ook mee. En een punt dat ja, deskundigen bij ons uh, nu ook in de uitzending naar voren brengen... is dat ze zeggen... ja. Uh, er wordt wel heel erg naar optimale zekerheid gestreefd... waardoor je die huizen wel heel zwaar gaat versterken. Uh, ja, En dat kost dus ook meer tijd. Ja, een van die deskundigen is Ira Helsloot, hoogleraar bestuurder van veiligheid. Die zat in de commissie Meidam... die het ministerie adviseert over hoe het nou verder moet met de veiligheid. Daar. En hij zet uh, grote vraagtekens bij de huidige gang van zaken. Zo lang hoeft het niet te duren. Die huizen die zo versterkt zijn... dat zijn huizen die zijn veel zwaarder versterkt... dan huizen in Griekenland, in Italië, in Amerika. Dus wat wij doen is wij leveren huizen op... die tegen ontzettend zware aardbevingen kunnen. En de vraag is of dat behulpzaam is. De commissie Meidam, ik was daar lid van... heeft eerder gezegd, zo moet je niet gaan versterken. Je moet gaan versterken op het simpele maatregelen, zodat je heel snel veel huizen kunt versterken. Nou ja, wat hier wordt gedaan, we zetten hier voor miljarden zijn we hier aan het uh, versterken. Eh, althans, dat is nu de, de planning, dat hebben we nog niet gedaan... maar dat is, dat is de planning. We hebben wel ondertussen voor bijna een miljard... ook aan, aan onderzoek en, uh, en voorbereidingen en zo gedaan. En dat miljard hadden we al veel beter kunnen besteden... want daarvoor hadden we al klaar kunnen zijn. Eigenlijk zijn we nu bezig met een, met een netjes geformuleerd... Een zwaar disproportionele investering... In, in veiligheid. Politiek besluit, maar onverstandig. Ja, Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid. Zoals gezegd, lid van die commissie Meidam, die, die adviseert... waar blijkbaar niet goed naar geluisterd wordt. Meneer De Boer, herkent u het beeld dat Helsloot hier schetst? Uh, het, is, het, is, het is weer zo'n dilemma. Hè. Je, kan, je zegt van, je, je doet kleine maatregelen, kan je snel. Doe je zware maatregelen, kan je tegen zwaardere aardbevingen. Maar dan duurt het heel lang. En dan is de vraag van welke mensen zijn dan veilig. Hè. Die mensen uh, uh, uh, met deze operatie, als ze bezig gaan zoals ze nu bezig zijn... dan ben je inderdaad zeker twintig jaar bezig. En dan nou, gaat dan het kosten. Dan gaat het... Ja, dat gaat vele miljarden kosten, tientallen miljarden. Uh, maar het duurt ook heel lang. Dus de generatie mensen die daar nu woont, die heeft er eigenlijk niet zoveel aan. Die heeft wel het gedoe. Maar als je nu 60 of 70 bent, dan maak je het eindtal van de operatie al niet meer mee. Dus die afweging is ook er zo een, waarvan, ja, Hoe snel wil je, hoe veilig? En daarom denk ik van ja, daar moeten we het over hebben. Daar hebben we het eigenlijk te weinig over. De illusie wordt gewekt dat je iedereen 100% veilig kan maken. Dat is natuurlijk niet zo. Tegelijkertijd, wat ik net zei, wij willen als huisbaas van onze huurders. Toch kunnen zeggen: van u woont hier veilig. En als het niet zo is, dan wil ik dat ook tegen mijn kunnen zeggen. u woont niet veilig. En dat gaat ook voorlopig niet gebeuren. Maar we helpen u verhuizen, bijvoorbeeld, naar een, een woning buiten het aardbevingsgebied. Ja, Helsloot heeft uh, Jan Salde ook wel een, een plan gemaakt. Hè, van uh -huh. uh, het ene huis dat kun je zo versterken. En het andere gebouw dat moet je zo versterken. Ik geloof dat hij 60 opties heeft uh, uh, aangegeven. Die commissie dat was zijn in ieder geval. Ja, ja, Waarom wordt er niks mee gedaan? Want ja, dat is dan dat, wel proportioneel zijn. Dat zeggen. is wat hij zich ook afvraagt. Ja. Dus hij is echt en zijn mede-commissieleden van die commissie dan zijn drie jaar geleden door de minister echt gevraagd... adviseer ons nou eens over deze dilemma's, ja. over die risico's in Groningen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En die commissie heeft geadviseerd, maak nou een catalogus. Uh, breng in kaart eigenlijk 60 gebouwtypes... en, en, en zoek bij ieder gebouwtype eigenlijk een soort standaard verstevigingsmaatregel... die je eigenlijk snel kan toepassen uh, en dus ook relatief goedkoop is... en waar je een behoorlijk uh, zekerheidsniveau, een veiligheidsniveau mee haalt. Um, de NCG zegt daar zelf over, wij streven ook nog steeds naar die catalogusaanpak... maar daar is nog, ja, is nog gewoon veel onderzoek voor nodig. Nou ja, en dat is eigenlijk... hij, hij Helsloot uh, betwijfelt dat en hij zegt eigenlijk... Ja, het, het ontbreekt gewoon ook aan lef bij Hans Alders, de coördinator... en misschien ook wel bij lokale bestuurders. Hè, en die zoeken toch Lef te veel om misschien met wat, wat, wat, wat ja. kleinere maatregelen of wat mindere ja. maatregelen iets ja. te doen. Dus groter risico ja. te nemen. Ja. En dat, kijk maar, het is wat, die aansprakelijkheid van Nans speelt daar overigens wel een belangrijke rol. Heeft, want die, die woningen die staan allemaal, de ene staat op klei, de andere staat op zand, de andere staat op veen. En uh, die grondsoorten reageren weer verschillend op uh, bewegingen in de ondergrond. Dus dat is ook terecht, dat, ze, dat is dat onderzoek waar uh, alles het over heeft, uh, ook terecht. Die zeggen, van ja, maar de, dat is niet hetzelfde. Uh, wat is nou de juiste maatregel? Ja, het, en daar moeten eigenlijk gewoon toch beslissingen over worden genomen. Mm -hmm. En die commissie Meidon die heeft in principe die praktijkrichtlijn aardbevingbestendig bouwen opgevoerd. Uh, uh, opgesteld. Dus die richtlijn, die is wel uit die commissie gekomen, die is op enig moment ook vastgesteld door minister Kamp. En daar handelen we nu naar. Alleen, dat leidt uh, niet tot een katalogzaanpak. Nee, de, de NAM zegt van, ja, maar dan wil ik ook per woning weten. Of die muur er nog in staat, of die op uh, uh, klei, veen of zand staat, et cetera. En uh, daarom moet je elke woning individueel in. En daarom duurt alleen al de inspectie zo waanzinnig lang. Mm -hmm. ja, uh, jullie hebben het aan de minister voorgelegd, hè? in ieder geval de uitspraken, Jan van, ja. van Iren-Helsloot. Wat zegt hij? Nou, inhoudelijk gaat hij daar Eigenlijk niet op in. Het enige dat hij laat weten is... Uh, ja, wij, wij zijn die hele versterkingsoperatie tegen het licht aan het houden. Hij laat ook wel doorschemeren... Uh, dat er ook wel gezocht wordt naar manieren... om wat meer standaard oplossingen van versterkingen... Uh, ja, om daarmee aan de slag te gaan. Wij horen ook wel dat uh, de minister bezig is... om wat externe expertise aan te trekken... om zich te laten adviseren. Uh, dus om dit toch... Ja, dat wat is, hij heeft toch een hoop advies. Ja, maar ken ik nog niet genoeg. Ja. Uh, ja. uh, hij is in een, een gesprek met, met ook omwonenden. Nog ja, die ja. moet hij er allemaal bij betrekken. Hij verwacht uh, ja, in het voorjaar, zegt hij, uh, met een akkoord te komen. Met ja, uh, bewonersorganisaties en ook lokale bestuurders. Ja. En tot die tijd, meneer de Boer, zit u er maar mee... Om het nou, vooral te mijn huurders. Ja, precies. Want als ze nee. nou, als, als nou bij u met, met betraande ogen. Want dat kan ik me best voorstellen, want het zijn hele dramatische situaties. Nee, dat gebeurt. Toestanden kijk, het, maar kijk, Wat doet u dan? Het, het, Wat zegt u dan? Ja, dit is, wij, wij zeggen het gewoon tegen me. Wij weten het ook niet. Hè? Ja. Dus wij communiceren daar wel over. Wat we doen is bij elke aardbeving. gaan we wel snel in het gebied waar het ge heeft plaatsgevonden. langs bij de bewoners om te kijken: want is er iets kapot? En we herstellen het meteen. Maar goed, dan weet je ook van. Dat zijn, we hebben huurders die zetten al in de afgelopen drie jaar. vier keer is hun woonkamer gestuurd. De eerste keer is dat hartstikke fijn. Dan heb je weer een nette kamer, Maar de vierde keer dan ga je niet meer melden. En dat heb je ook. Dus de mensen zijn er ook een beetje zat van. Hè. Dus ze zeggen ook van ja, zeg nou maar wat er moet gebeuren. Het zijn Groningers, die, willen, die houden van duidelijkheid en dat zijn ze zelf ook. Dus je ziet: de mensen verschillend reageren, het zijn mensen die, ja. met name de mensen met eigen woningen, die ook nog eens een keer een vermogensrisico lopen, die worden er echt. Die zijn er zo zwaar onverspannen van. Ja. Mijn eigen huurders merk ik wel dat ze zich zorgen maken, maar het is niet. Uh, dus geen grote paniek. Ja, Maar goed, uh, ik hoop toch dat u ze tegemoet uh, kunt komen. Ik wens u sterkte en succes uh, de We komende tijd daarmee. Lex de Boer, directeur van woningbouwvereniging Le Vier. Dank Jan Salde van één uh, Vandaag. Uh, ook te zien dit onderwerp ja, wel op tv zeker. vanavond. Kwart over zes op NPO 1. Stay again, de De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen was ooit de oplossing tegen het illegaal binnenhalen van muziek, de oprichting van streamingdiensten zoals Spotify, Deezer, Apple Music. Sinds hun bestaan is het illegaal downloaden flink verminderd, maar dat systeem dat kan toch beter, het kan ook eerlijker, dat vinden in ieder geval Nederlandse ondernemers. En die ontwikkelen nu een slim speakersysteem, Volario genaamd. En daar moeten vooral de muzikanten van gaan profiteren. Tom van Doorn is van dat bedrijf, gaat het hier helemaal uitleggen. Tom, goedemiddag. goedemiddag. Zeg Een eerlijkere beloning voor muzikanten, dat, dat klinkt Prima, want wat, wat is daar nu mis mee dan? Nou, Op dit moment verdienen de muzikanten gewoon een stuk te weinig. Uh, Spotify betaalt tot een tiende minder uh, van wat wij kunnen gaan uitbetalen. En daardoor kunnen gewoon heel veel muzikanten... Uh, die heel erg van hun hobby houden, het niet tot hun werk maken. En dat vinden wij gewoon enorm jammer. Ja, want de grote artiesten, de Taylor Swift en uh, de Justin Biebers... die verdienen sowieso bakken met geld. Ja. Maar leg eens uit waarom de wat kleinere mensen dan... Daarmee moeite mee hebben, ja. ja. Nou ja Um, je ziet gewoon dat uh, op dit moment wordt bijvoorbeeld door Spotify... ongeveer uh, een, een tweede deel van een cent, dus ongeveer 0,0002 cent uitbetaald. Um, en dat is voor veel mensen gewoon te weinig om echt hun inkomen uit te halen. Uh, en daarnaast hebben ze eigenlijk, uh, ja, zijn ze echt geworden tot een soort stukje regel um, in een Spotify-playlist. En daardoor is de verbinding ook echt weg tussen de, tussen de muzikant en de fan. Waardoor ze ook gewoon niet uh, hun fans um, ja, kunnen inzetten om echt... Ervoor te zorgen dat ze van hun hobby dus ook weer hun werk kunnen gaan maken. Mm -hmm, ja. En dat maakt het gewoon heel erg lastig voor vooral de kleinere artiesten om daar echt rond van, rond, uh, van rond te kunnen komen. Ja, dus ik hoor je twee dingen zeggen. Enerzijds gaat het om de verdiensten, maar ook om dat contact tussen band en fan. Ja, ja, ja hoe precies. stel je dat dan voor? Want is dan. Uh... Nou, ja, um, aan de ene kant, Flario is een speaker die um, spraakbesturing mogelijk maakt. Waardoor je dus eigenlijk met je speaker kan communiceren. Nou, dat op zich al uh, maakt het een stuk natuurlijker om met een muzikant om te gaan. Uh, maar aan de andere kant hebben wij ook een systeem ingebouwd. waardoor als je muziek aan het luisteren bent en je denkt... nou, dit vind ik leuke muziek, kan je heel simpel klappen. Uh, en op die manier geef je eigenlijk een ja, music coin. Dus een stukje, stukje uh, digitaal geld aan zo'n artiest direct. En op die manier, ja dat voelt toch ook weer een stuk dichter bij de muzikant... dan simpel weg op play drukken in een afspeellijst. Oké, okay, dus nog eventjes uh, het samenvatten. Er staat een speaker op tafel, zoals je nu ook zo'n zo soundsysteempje kunt hebben... Hè, waar je ook via de, de Bluetooth dan uh, je muziek kunt afspelen. Zo'n apparaat heb je dan op tafel. Ja. En dat hoort echt bij dat systeem. En uh, als ik dan ga applaudisseren, dan betaal ik uh, de artiest... Ja, ja, dat is inderdaad mogelijk. Ja, kijk, tuurlijk, je moet zo'n zo instelling aanzetten. Het is niet zo dat het altijd aanstaat zodat je in de huiskamer... Ja, feestje. nee, dat het voor het weten met, met een hoop geld kwijt. Ja, nee van, nee, dat vindt het een al... leuk bandje, maar ja. Ja, nou. nee, inderdaad. Dus op het moment dat jij uh, kan gaan klappen... Kan je, nou, hoe vaker je dat doet, hoe meer je dus ook aan ja. zo'n artiest geeft. Um, en zo'n coin, die geven je dan die persoon. Nou, zo'n coin is ook niet gelijk 20, 30 euro waard. Dus die loopt er echt niet op leeg. Um, maar zo'n coin is de waarde uh, die er voor dat moment op, uh, voor de, op dat moment voor, voor wordt gegeven. Um, en dat is op dit moment bijvoorbeeld zo'n 2 cent... Uh, dus je kan eigenlijk op die manier zelf wel een beetje inzien... dat je daarmee kan gaan spelen... Uh, en zo'n artiest echt kan belonen voor wat jij het waard vindt. Ja, en wat krijg je dan weer terug van de artiest? Van de artiest zelf, op dat moment krijg je niks terug. Nee. Uh, jij bent zelf bezig om met die artiest iets te geven. Maar die artiest kan er uiteindelijk, ja, je kan er op die manier natuurlijk heel erg over nadenken. En dat zijn we op dit moment ook echt aan het doen. Uh, die artiest zou er natuurlijk wel voor kunnen kiezen uh, om nou ja, een bepaalde groep op te richten. Waar je speciale fans, echt de topfans voor kan gaan uitnodigen. Om met z'n in gesprek te gaan over de muziek die ze hebben uitgebracht en de muziek die ze nog gaan uitbrengen. Om op die manier echt onder een relatie te komen. En die mensen uh, ja, op, op beide manieren met elkaar te verbinden. Ja. En dat is ook echt iets waar we nog mee bezig zijn. We zijn echt nog in een ontwikkelfase. Uh, dus we nodig nu ook heel direct mensen echt uit, die op dit moment ook zitten te luisteren, um, om met ons in gesprek te gaan. Um, dat doen wij door middel van onze Facebookpagina, waar we een speciale groep voor hebben opgericht om op die manier echt tot een verbinding te komen. Uh, en daar vragen wij de mensen eigenlijk um, om ons te vertellen, wat vind jij belangrijk in een verbinding met een muzikant, zodat wij er uiteindelijk voor kunnen gaan zorgen dat als het product op tafel staat, dat die verbinding er ook is. Ja, dat want je weet dat de behoefte echt, er is aan verbinding. Ja, ja zeker weten. Uh, we zien het gewoon heel duidelijk. We zijn de afgelopen week zijn we op bij zuidwest geweest. En er komen ook heel veel mensen zijn naar, naar ons toegekomen. We hebben al meer dan 50 mensen ook ingeschreven voor onze service. Um, die er naar ons toe zijn gekomen en die zeggen... Uh, joh, wat fijn dat jullie er zijn. Wat, wat goed dat jullie hiermee bezig zijn. Um, omdat ze zelf heel erg de behoefte zien om met hun uh, fans te kunnen communiceren... Um, en ze zien nu eindelijk dat er erkenning voor is... en dat mensen daarvoor uh, mee bezig zijn. Um, ja. Dus het is heel goed om te zien... Uh, dat die mensen ook daarom direct naar ons toe komen. Mm -hmm. En uh, ja, inderdaad, we zien, we zien dus echt dat uh, er behoefte is voor die mensen... Uh, ja. om met een fan contact te gaan. Het ja. aardige aan de Spotify is dat ik natuurlijk bijna elke band uh, kan uh, ontvangen... Als ja. al, en, en kan we spelen. Moeten een ook weer van, van jullie lid worden? Of hoe, uh... Ja, um, ja. Nou, je staat niet automatisch ja. in, de, in, de, in de blockchain. Ja. Um, dus inderdaad, ze, ze moeten bij het platform waarmee mee aangesloten zijn... Musicoin heet dat, uh, uh -huh. moet zij lid worden. Um, dat kan heel makkelijk. Uh, dus je ziet op dit moment ook dat dat vooral de kleinere artiesten zijn. Maar we zijn echt actief zelf ook bezig om ervoor te zorgen... dat andere artiesten ook naar het platform komen. Zodat je in de toekomst als eigenaar van een product... Um, gratis, want dat is het mooie aan een platform... Uh, naar de muziek beschikbaar op een platform kan luisteren. Ja, en dan gaan klappen en dan krijgen ze toch uh, Precies. iets uitbetaald... op de een of andere manier. Nou, ze krijgen ja, ook ja. Per, per, per, zodra er wordt afgespeeld krijgen ze wel uitbetaald. Dus ze krijgen sowieso uitbetaald en dat is dan weer. Uh, en bij het klappen krijgen ze nog wat extra. Nou, klinkt prachtig. En dan nog een speaker tegen wie je kan praten op, bij mij op tafel. Uh, hartstikke mooi. Uh, mensen kunnen naar de Facebookpagina om uh, mee te doen? Ja, um, de Facebookpagina Volario. Uh, V-O-L-A-R-E-O. -E um, en we zijn ook op het internet te vinden op de, onze website Volario... Uh, ...punt live met L-I-V-E. Goed, dankjewel. Tom van Doorn. Nieuws via de NOS dan. Meer dan 3000 mensen zijn gevlucht uit de rebellenenclave Oost-Ghouta. naar een gebied dat in handen is van de Syrische overheid. Het zou de grootste groep zijn die uit dat gebied is gevlucht... sinds de start van het offensief daar. Het Syrische leger begon drie weken geleden... met het heroveren van de enclave. En sindsdien zijn meer dan 1200 mensen omgekomen. Correspondent Marcel van der Steen. Heel veel vluchtelingen dus. Die oorlog in Syrië vandaag zeven jaar geleden begonnen. De situatie in Oost-Ghouta... Uh, ik geloof dat we ons... Na er iets bij kunnen voorstellen. Wat, wat, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wat weet jij daarover? Ja, Wat we inderdaad de afgelopen drie weken eigenlijk hebben gezien... is dat Syrië met steun van Rusland een keihard offensief heeft ingezet... om een van die laatste rebellenbolwerken in handen te krijgen, Oost-Kuta. En daarmee wordt geen rekening gehouden, hebben we wel gezien... met de internationale afspraken, zoals het staakt het vuren van drie weken geleden. Dagelijkse bombardementen, ook vandaag weer... Maar ook een opmars eigenlijk steeds meer van het, uh, van het Syrische leger op de grond. Inmiddels is het gebied in drieën gesneden. En ja, de bevolking komt daarbij steeds meer in de val te zitten. Die kunnen werkelijk geen kant meer op en lopen dus ook steeds meer grote risico's. Ja, en nu lopen ze er ook letterlijk lopen, hè, begrijp ik. Uh, dat, dat gebied in, in handen van de Syrische overheid. Ja, ze moeten dus kiezen tussen twee kwaden. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Nog zo'n zo, zo 400.000, iets minder nu. 400.000 mensen zitten in dat gebied. Nou, die kunnen er dus voor kiezen om te blijven. Maar daarbij kom je dan steeds meer in de verdrukking. He. Er is veel te weinig voedsel, veel te weinig medicijnen al een hele lange tijd. Um, en je, je loopt dus kans om om te komen bij bombardementen, bij beschietingen. Daarnaast kun je dus proberen om er inderdaad uit te gaan. Om, om toch maar dat gebied van Assad in te gaan. Maar dat zullen mensen daar heel risicovol vinden. Want ja, Assad, dat is hè, het regime, dat is de man die ervoor zorgt... dat Oost-Kuta op deze manier wordt gebombardeerd, op deze manier wordt aangevallen. En je weet dus ook niet wat je kunt verwachten aan die andere kant. Dus hè, die 3000 van vandaag is een groot aantal. Maar tegelijkertijd als je eigenlijk bedenkt hoe de situatie is in Oost-Kuta op dit moment... is dat weinig. Marcel van der Steen, dankjewel you Burgemeesters willen geen rotzooi in hun gemeente... en gaan daarom te snel over tot het verbieden van demonstraties. Het recht op demonstraties staat zo onder druk. Kritiek vandaag is dat van de Nationale Ombudsman. Kritiek waar de burgemeesters zich niet in herkennen. Dat zult u zo horen. Lammert is er weer tegen vieren. Trending vandaag, Lammert, met wat? Een uh, ongelooflijk verhaal over lotsbestemming. En als je veel bronwater uit plastic flesjes drinkt... moet je zo even opletten. Want het is misschien helemaal niet zo gezond als het lijkt. Oké, okay, Lammert. Uh, dat horen we zo meteen. Eerst het nieuws. NPO Radio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 Het gerechtshof acht bewezen dat zij Alex Wiegmink hebben vermoord. De rechtbank ging eerder uit van doodslag en kwam tot lagere straffen. Jeroen, dankjewel. Edwin Gerrits heeft verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Den Bosch naar Maastricht... tussen Best en Knopert de Hocht. 10 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug. 5 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. En de A35 Almelo richting Duitse grens... is dicht tussen Enschede en de Duitse grens. Wat komt door een ongeluk in Duitsland? Suzanne Bosman. 1 Vandaag. De woningmarkt en demonstraties. Politiek Vandaag. Ja, de woningmarkt voortdurend in beweging. Daar gaan we het uh, zo over hebben met SP-leider Lilian Marijnissen. Goedemiddag, mevrouw Marijnissen. Goedemiddag. Eerst wil ik u toch uh, bespreken over ander nieuws van vandaag. Het hoofdkantoor van Unilever, u hebt het natuurlijk gehoord, dat komt in Rotterdam. Um, het levert uh, tientallen banen op, zegt Unilever. Blij met dit besluit van het bedrijf? <laughs> nou ja, um, elk bedrijf wat besluit zich in Nederland te vestigen is uh, natuurlijk in principe welkom. Maar nee, ik ben hier in die zin niet blij mee. Als je ziet dat dit, onze samenleving, 1,4 miljard euro kost. Het afschaffen van de dividendbelasting. Rutte valt natuurlijk ontzettend door de maand als ex-medewerker van Unilever. Unilever zegt nu zelf, ja die dividendbelasting dat deed er voor ons eigenlijk niet zoveel toe. Het gaat Nederland niks opleveren aan extra belastingen opbrengsten. Ook nauwelijks of niks aan extra uh, banen. En het kost ons dus 1,4 miljard. Dus ja, nee, ik uh, ben eigenlijk behoorlijk uh, boos. Ik vind dat Rutte en het kabinet hiermee echt door de mand valt. En dat we echt moeten stoppen met dit soort bizarre, dure cadeaus... voor buitenlandse beleggers. Ja, want u was toch wel gekomen, zegt u. Nou, dat zegt Unilever zelf. En nu memoreerde ook dat uh, Mark Rutte in, in het verleden zelf werkzaam geweest is bij Unilever. Nou ja, hij zei, en dat was te voorspellen, dat hij wel blij was met de komst van het hoofdkantoor naar Rotterdam. Die betekenis is enorm, omdat uh, het hoofdkantoor niet alleen zelfwerkgelegenheid betekent. Op die hoofdkantoren neem je de besluiten over waar ga je onderzoek doen, uh, waar gaat de reclame besteed worden, waar worden fabrieken gebouwd. Maar er zit ook een hele toeleveringsindustrie omheen. Uh, ook midden- en kleinbedrijfbanen. Uh, mensen die... Uh, ja, op het, juridisch advies, financieel advies, noem maar op. Ja, het enthousiasme is natuurlijk weer grenzeloos. Maar mevrouw Marijn, ja, toch uh, heeft u niet een punt... als je zegt het levert toch indirect ook nog meer banen? Of bent u niet iets te pessimistisch? Nou, als dat zo zou zijn, dan is dit wel... Uh, Zo'n beetje het duurste banenplan dat ik ooit gezien heb. Uh, het levert natuurlijk nauwelijks of in ieder geval heel weinig banen op. En het kost vooral heel veel. Nogmaals 1,4 miljard. In het uh, debat wat we hierover in de Kamer hadden met het kabinet... werd natuurlijk ook al best wel pijnlijk duidelijk... dat de coalitie niet echt argumenten hiervoor heeft. Ze hadden ook niet echt uh, garanties dat het banen zou opleveren. Er waren ook niet echt, we hebben daarom gevraagd... Uh, wetenschappers of economen die dit konden bevestigen. Nee, het was vooral een gok. Dat moesten ze eigenlijk zelf ook toegeven... Ja you <laughs> Ja, en nu, uh, uh, nu dan dit. Ik vind het vooral een belachelijk duur banenplan. Als je het al een banenplan kan noemen. En ik denk dat we die 1,4 miljard veel beter zouden kunnen besteden. Ja, collega Klaver van GroenLinks wilde weer een debat. Hè, ook mede namens u met de premier. Over ja. afschaffing van die dividendbelasting. Omdat het, uh, nou ja, wat u ook al zei. Dat het levert helemaal geen extra banen op. Uh, u steunen het dus. Net als de Partij van de Arbeid. Toch geen meerderheid daarvoor in de Kamer. Dat, dat lijkt me toch teleurstellend voor u. Nou, dat is het zeker. Ja. dat geeft dus ook te denken. Dus deze maatregel waar eigenlijk... Geen enkel fatsoenlijk argument uh, voor te bedenken was en tot op heden nog steeds niet gehoord. Uh, ja, we zien nu Unilever kiest voor Nederland, maar zichzelf. Nou, dat hadden we ook gedaan uh, zonder die dividendbelasting. Het levert Nederland niks op, qua banen niet en qua opbrengsten niet. En het kost gigantisch veel. Het is de samenleving die dit uiteindelijk betaalt: 1,4 miljard. Ja, ik wil u in herinnering noemen: de hele bezuiniging op de thuiszorg bijvoorbeeld. Hebben we veel over gesproken? Gaat uh -huh. het ook in de raadsverkiezingen straks weer over? Ja, ja die zouden we in inklap terug kunnen draaien met dat bedrag. 77.000 mensen hun baan verloren. Nou, um, dus wij weten daar wel een betere bestemming voor. Ja, goed. Uh, politiek commentator Remco Teulings in Den Haag. Ja, uh, Zijn we nu klaar met die dividendbelasting? Uh, Is dat hoofdstuk nu? afgesloten denk nee, je, ondanks de, de teleurstelling aan de ene kant. En, zeker uh, niet, yeah? zeker niet. Toen uh, Jesse Klaver net het uh, debat aanvroeg in de Kamer... en uiteindelijk die meerderheid niet kreeg, uh, sloot hij af... en zei hij van ja, de coalitie mag dan nu geen debat willen... maar uiteindelijk zal die, uh, die afschaffing van de dividendbelasting van tafel gaan. Dus uh, was blijft strijdbaar. Ja, een probleem met deze maatregel... Uh, mevrouw Marijns noemde net het duurste ba banenplan ooit. Uh, zo kun je het misschien wel stellen. Je kunt nooit bewijzen dat het effectief is. Uh, want stel dat er zometeen wel ook een, een, een, een Brits bedrijf... Uh, naar Nederland komt, Ja, doet, het dan, uh, doet dat dan, dan omdat die uh, dat cadeautje... van 1,4 miljard is gegeven? Of is dat bijvoorbeeld vanwege onzekerheid rondom de brexit? Je kan het nooit uh, bewijzen, dus iedere volgende gelegenheid... die er zal zijn om dit punt in discussie te stellen... die zal ongetwijfeld worden aangegrepen. Ja, en iedereen zal het in zijn voordeel dan weer gaan Zeker. gebruiken. Maar goed, tot zover uh, Unilever en die dividendbelasting. Uh, voor nu, Lilian Marijnissen, de woningmarkt. Uh, sommige delen van het land lopen leeg, mensen naar de stad, waardoor daar een tekort aan woningen ontstaat. Dat is uh, een, nou, een relatief nieuw fenomeen daarbij, is buy-to-let. Je koopt een huis om het direct weer te verhuren, dan ga je er dus niet zelf in wonen. Uw partij mm -hmm. liet onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de particuliere sector... Uh, ...en dat bleek uh, buy-to-let de laatste tien jaar met 75 procent toegenomen. Vooral in de grote steden. Wat, wat voor gevolgen heeft dat, mevrouw Marijnissen? Ja, juist. We hebben dit onderzoek laten doen. Omdat wij dit heel vaak hoorden van huurders. Ja. Die zeiden, ja, die, die huurprijzen die explodeerden werkelijk waar. Uh, de minister die zei elke keer tegen ons, nou dat valt allemaal wel mee. Volgens mij is dat niet echt een, uh, een groot probleem. En als dat zo is, nou dan speelt het alleen een beetje in Amsterdam. Nou, uit dat onderzoek wat wij hebben laten doen... blijkt dus dat het helemaal niet alleen in Amsterdam speelt. Maar in steeds meer grote en middelgrote steden is het een groot probleem. Het zijn um, vaak beleggers die huizen opkopen... die daar flink geld voor neerzetten. Kunnen leggen, vaak contant zelfs, die echt bijvoorbeeld starters overbieden. Die komen dus op die manier er niet tussen. Ja, en vervolgens worden die woningen uh, tegen woekerprijzen verhuurd en exploderen dus de huurprijzen. En dat moeten we dus echt aan banden leggen. Ja, u hebt dat nu in kaart kunnen brengen, Remco Teulings. Uh, we staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. D dat wonen, dat kom je steeds tegen. Hè? Ja, in, dat is in iedere gemeente zo'n beetje een thema. Echt niet alleen in de grote steden. Natuurlijk is het wel zo dat met name de Randstad op dit moment... echt op slot zit voor mensen met een uh, gemiddeld gevulde uh, portemonnee. Maar ook op andere plekken is een uh, betaalbare uh, woonruimte... steeds moeilijker te vinden. Uh, daar gaat het niet alleen maar over, over minima en studenten... maar ook gewoon over modale uh, gezinnen. Minister Ollengren die is zich daar wel van bewust. Hij is er uh, verantwoordelijk voor, voor, voor wonen. Ze wil met name de bouw een flinke boost geven. Deze week schreef ze nog in de, uh, naar de Kamer een brief... waarin ze dat ze de crisis- en herstelwet... hadden ze een door Rutte 1 uh, uit de grond gestampte wet... om versneld allerlei grote bouwprojecten te kunnen aanpakken. Dat ze die wil gaan inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Maar over het uh, tegengaan van dit soort fenomenen, dat buy-to-let... daar heeft ze het juist helemaal niet over. Ik neem aan dat mevrouw Marijnse daar niet tevreden over is. Ja, mevrouw nee, Marijnse? Dat, uh, dat zijn wij uh, zeker niet. En wat dit kabinet ook doet, en dat maakt dat het zeker niet... inderdaad alleen een probleem van de Randstad is... maar dat alle huurders in Nederland... Uh, en ook starters, mensen die gewoon op zoek zijn... naar een betaalbare woning hiermee te maken krijgen... is dat dit kabinet bijvoorbeeld het uh, verkopen van sociale huurwoningen... enorm stimuleert. Dat betekent dat er veel minder sociale huurwoningen zijn... en dus veel minder betaalbare woningen. Juist voor mensen die beginnen te werken als leraar bijvoorbeeld... als agent, als verpleegkundige. Is dat een uh, verwijt aan de woningbouwcorporaties? Nou, dat is wat ons betreft vooral een verwijt aan het kabinet. Want het is het kabinet wat juist ook die woningbouwcorporaties stimuleert. Het staat nu ook weer in het regeerakkoord. Zij willen nog minder sociale huurwoningen. Terwijl wij juist zeggen... nee, er is niet minder behoefte aan betaalbare huurwoningen. Er is juist veel meer behoefte aan betaalbare huurwoningen. Dus wat we moeten doen is echt stoppen met dat verkopen daarvan. Uh, dat moet het kabinet dus ook doen. Daar hebben de gemeente ook echt hulp van bij nodig. Van Den Haag in dit geval. Uh, we moeten ervoor zorgen... dat die die huurwoningen ook voor veel meer mensen beschikbaar komen. Dus we moeten ook echt die grens oprekken dat je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Natuurlijk moet er gebouwd worden, maar ja, de SP levert bijvoorbeeld ja. de wethouder wonen in Amsterdam. Nou, die doet niks anders dan bouwen. Hij vestigt het ene bouwrecord ja. naar het andere. Naar wie bouwt een scheef Bouwt hij het meeste van in de geschiedenis van Amsterdam. Maar hij zegt ook, ja, ik heb echt de hulp uit Den Haag nodig. We moeten stoppen met het verkopen van die sociale huurwoning. En we moeten echt die huurprijzen ja. maximeren en aan banden leggen. Ik begrijp dat dat u uh, het opneemt voor de mensen die uh, sociale huurwoningen uh, nodig hebben. Maar je hebt ook zo'n zo heel groot middensegment... dat het misschien wel prettig vindt dat er dan desnoods... maar op die buy-to-let-manier in ieder geval meer woningen beschikbaar zijn. Want Veel mensen willen toch in de stad wonen. Dat is denk ik een groot misverstand. Het zijn juist ook die mensen die een gewoon inkomen hebben, zeg ik maar even... die op mm -hmm. dit moment bijvoorbeeld die steden uitgejaagd worden. Want dat zijn nou juist de mensen die inderdaad niet in aanmerking komen... voor sociale huur, want daar verdienen ze dus net te veel voor. Maar dat, dat verdien je al gauw, zeg ik ook maar even. Mm -hmm. Het is een hele grote groep. Um, en die worden overboden door die beleggers... die veel meer geld op tafel kunnen kwakken natuurlijk... om die woningen op te kopen en vervolgens duurt te verhuren. Dus het zijn juist ook die, die gemiddelde inkomens... die hier ontzettend de dupe van zijn. Ja, ja. U memoreerde al de SP-wethouder in Amsterdam... wethouder voor woning, meneer Evans. Die wil een ja. woonplicht voor nieuwbouwwoningen. Zou u dat overal willen zien? Ja. Um, nou ja, wat we vooral zouden willen zien is dat er veel meer betaalbare woningen beschikbaar komen. En als dat nodig is en ik kan in Amsterdam is dat dus het geval. Ja, dan is er een woonplicht wat eigenlijk dus gewoon niks anders is dan een verbod op winst maken op wonen. Wij zeggen een, Wie het koopt, een huis moeten wonen. Om in te wonen. Ja. ja, een huis is om in te wonen en een huis is geen uh, beleggingsobject of is geen uh, manier om eens te investeren en goud geld mee te verdienen. En dat is wat er nu gebeurt en dat drijft niet alleen de huur, maar ook de koopprijzen enorm op en daar hebben hebben ook echt niet alleen de lage inkomenslast van... maar juist ook mensen met gewoon een normaal gemiddeld inkomen. Ja, hier gaat u verder uh, de, de komende dagen ook de boer mee op? Absoluut, want uh, we horen dus inderdaad dat op, hè, de, hu de huurders hebben de afgelopen jaren... een huurstijging van bijna 30% gemiddeld gehad. Dit is echt niet een probleem alleen van de Randstad. Maar uh, dit horen wij op heel veel plekken ja, met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Ja, uh, de SP staat voor betaalbare huizen voor, voor iedereen. Ja, dan moeten we het dus niet aan de markt laten. En dan moet Den Haag ook echt zijn verantwoordelijkheid pakken. Het, het kabinet zijn verantwoordelijkheid pakken. En die markt aan banden leggen. En ervoor zorgen dat er betaalbare, genoeg betaalbare huizen voor iedereen zijn. Helder, dank u wel. Lilian Marijnis was dat. In het land waar de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk heet te zijn... ...staat het recht om te demonstreren onder druk. Nationale Ombudsman-Renier van Zutphen schrijft in een vandaag verschenen rapport... ...dat het gemeente en politie niet altijd lukt dat recht te waarborgen. De overheid neigt naar risicomijdend gedrag, zegt Van Zutver. Dat rapport heet demonstreren een schurend grondrecht. Lisbeth Spies, goedemiddag... Christus, u bent voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Zelf ook burgemeester van Alfa-Aan de Rijn. Zegt dit Tot. is impliciet toch een, een verwijt aan de burgemeesters. Hè? Want die zijn het eh, toch dat als ze het nodig vinden, demonstraties verbieden. Wat vindt u ervan? Nou, ik uh, zie niet dat burgemeesters uh, demonstraties verbieden. Ik zie vooral dat burgemeesters het zeer eens zijn uh, met de ombudsman... dat demonstratie een grondrecht is... wat je uh, op het moment dat zich iemand bij jou meldt om te willen demonstreren... ook uh, aan de bak gaat om dat zo goed mogelijk mogelijk uh, te maken. Nou, u zegt, we dus... zijn het eens, maar de ombudsman die zegt het staat onder druk. Er wordt, uh, er wordt toch te vaak iets, iets, iets verboden. En daar eh, verschil ik dan van opvatting mm. met de ombudsman. Want als ik zie alleen al in de politieeenheid Den Haag... waar Alfa aan de Rijn onderdeel van uitmaakt... hebben we in 2017 400 demonstraties meer gehad dan in 2016. Mm. Dus ik zie eh, vooral dat eh, er op heel veel plekken... het onderste uit de kan wordt gehaald... om dat grondrecht van een vrije demonstratie... ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Wat de ombudsman ook zegt, en daar ben ik het zeer met hem eens... laten we nou met elkaar op tijd om tafel gaan, demonstrant en overheid... om met elkaar afspraken te maken over de manier... waarop een demonstratie zo goed mogelijk kan verlopen. Ja, we hebben en trouwens daar is even gebeld met hele Den Haag. We hadden 1500 demonstraties vorig jaar. Het ja, is dus eigenlijk altijd een beetje hetzelfde beeld. Dus nou ja, misschien nog een kwestie van... Nou, ik van ik hier heb het over de, naar de he? hele eenheid Den Haag. Ja. En ik, heb ja. het, ik heb het over de politiecijfers. Ah, okay. Maar daar, daar komt dus een, een forse stijging. Uh, en ja, als je... Uh, naar de absolute aantallen kijkt... dan heb ik dus absoluut niet de indruk... dat we proberen een rem te zetten op demonstraties. Nee, juist vanuit de overtuiging dat je dit grondrecht... ook moet eerbiedigen en moet faciliteren... Eh, ben ik, eh, net als al mijn collega's, er zeer voor... om dat ook mogelijk eh, te maken. En, en daar complimenteer ik de ombudsman ook voor. Hij doet een aantal hele praktische handreikingen... aan demonstranten en overheid om met elkaar afspraken te maken over een goed verloop van demonstraties. Oké, okay, dat respecteert u allemaal. Maar als hij zegt, het recht van de demonstratie dat staat hier onder druk... dan zegt u, daar heeft hij geen gelijk in. Dat zie ik in ieder geval niet. Ja. En uh, uh, dat is ook maar goed dat ik dat uh, niet uh, zie. Want het gaat in Nederland ook. En dat vragen we van de hele samenleving. En dus ook van uh, de burgemeesters. Om dat recht ook daadwerkelijk uh, tot ja, zijn recht te laten komen. En demonstraties alles... mogelijk te maken. Ja, burgemeesters doen alles om demonstraties te faciliteren. Politieke commentator Remco Teulings. Je bent ja. ook verslaggever geweest. Veel bij demonstraties Zeker. aanwezig. Uh, ja. uh, wat, wat zie jij in het rapport? Herken je daar wel het een en ander in het rapport van Vassette? Nou ja, als het gaat om vrijheid van demonstratie. Uh, ik zie dat er in sommige gevallen toch wel vaak panisch wordt gereageerd... met name door de politie. Bijvoorbeeld uh, bij protesten tegen het Koningshuis. Je hoeft maar ergens een bord omhoog te houden met uh, daarop uh, weg met de monarchie. En je wordt uh, standopede gearresteerd, zit uren vast... en later uh, wordt je vrijgelaten met de excuses van de politie... van sorry, we hadden dit niet, niet mogen doen. Maar goed, dan is het natuurlijk al uh, gebeurd. En in diezelfde categorie valt uh, bijvoorbeeld iemand van Pegida... met zo'n belachelijk uh, varkensmutje. Op. niks aan de hand, niks gezegd, uh, geen gevaar voor de openbare orde... en toch standspelen opgepakt. Ja, ik vind dat soort optreden van de, de, de politie... dat mogen burgemeesters zich ook wel aantrekken, vind ik. Ja, mevrouw Spies? Uh, daar hebt u op zichzelf natuurlijk groot gelijk in. Mensen moeten niet opgepakt worden als daar uh, geen aanleiding uh, voor is. Ja, dat gebeurt wel eens dus uh, vaak. Dat gebeurt uh, ook wel eens, meestal worden er gewoon met demonstranten goede afspraken gemaakt... over wat kan er wel en wat kan er niet tijdens een demonstratie. Hebben we hebben recent nog gezien dat de burgemeester van Den Haag... met de mensen die uit Groningen kwamen, zeiden van... nou, die 200 tractoren die kunnen echt allemaal het binnenhof niet op. Laten we er twee van maken. En op die manier probeer je dus aan de ene kant als burgemeester... zoveel mogelijk ruimte te geven om een geluid te laten horen en zien. En aan de andere kant dat zodanig te laten verlopen... dat uh, uh, ook de veiligheid van mensen zoveel mogelijk geborgd wordt. En dat vind ik wel ultiem altijd een overweging die uh, politie, openbaar ministerie en burgemeester moeten kunnen blijven maken. Je probeert aan de voorkant alle mogelijke afspraken te maken om die demonstratie te kunnen laten plaatsvinden en ook ordelijk te laten verlopen. Er kunnen zich altijd mensen mengen van buiten die misschien helemaal niks met die demonstratie te maken hebben of uh, juist wel met die demonstraties te maken hebben... waardoor die openbare orde en veiligheid in het geding komt. En dan moet je, om de veiligheid van je eigen inwoners te kunnen beschermen... uiteindelijk ook in kunnen grijpen als burgemeester. Ja. Dat doe je niet graag, maar als die veiligheid echt in het geding is... dan hoort dat er ook bij. Ja, als voorbeeld haalt de ombudsman onder meer het verbod... van de demonstratie in Dokkum hè, tegen Zwarte Piet eind november aan... toen burgers de ja. snelweg voor demonstranten blokkeerden. Even luisteren naar hoe dat toen begon. Een oproep van de Friese Jenny Douwens wordt massaal omarmd op social media. De 39-jarige moeder roept anti-Piet demonstranten op... om aanstaande zaterdag niet naar Dokkum te komen... tijdens de intocht van Sinterklaas. Jenny roept de Friese op om massaal te verzamelen op de Afsluitdijk... en dan met bussen, auto's en trekkers heel langzaam... voor de demonstranten te gaan rijden, zodat ze te laat in Dokkum zijn. Is dit nou exemplarisch, mevrouw Spies, wat daar gebeurde? Of uh, zegt u van nou, dit was echt een, een, een incident... Ik vind het heel naar wat daar gebeurde, want uh, iedere Nederlander moet net als burgemeesters dat vrijheid van demonstratie zoveel mogelijk respecteren. Betekent dus ook dat er ook tegen de oproep voor deze de tegendemonstratie een strafrechtelijk vervolg uh, aan wordt gegeven. Ik heb met de collega Van Dokkum heel uitgebreid ja. gesproken. Op een gegeven moment ontstond er in de driehoek, en dan praat ik dus over politie, openbaar ministerie en burgemeester, het gevoel dat de veiligheid van al die kinderen die naar Sinterklaas wilden komen kijken, niet meer gegarandeerd kon worden. Toen is besloten dat de bussen met de demonstranten terug uh, gingen uh, keren. Mm -hmm. En twee weken later heeft er alsnog een demonstratie plaatsgevonden. Zo willen we het natuurlijk ja. met z'n allen niet, maar uiteindelijk gaat het dan wel om de, het kunnen waarborgen van de ja. veiligheid van ja. al die kinderen bij die Sinterklaas-intocht. Het, en dus ja? moet je dan interveneren. Ja. En dat is heel naar. Ja, ja. Ik, ik, ik wil u Vragen ergert het u dat met dat rapport de indruk wordt geschet... dat burgemeesters, politie, de vrijheid van demonstratie in de weg staan? Nou, eh, ik vind eh, dat het rapport een aantal hele goede aanbevelingen bevat. Dat hoort bevat. wel, ja. En ik vind tegelijkertijd dat het jammer is dat er vooral uitgelicht wordt... dat de indruk zou bestaan eh, dat burgemeesters onwillig zijn om demonstraties te faciliteren. Want dat herken ik niet op basis van de feiten. En dat herken ik ook niet op basis van de grondhouding... die iedere burgemeester in dit land ja. heeft. Tijd voor een kopje koffie met meneer Van Zutzen. Ja. Uh, hij is al uitgenodigd. Oh, okay. En we gaan daarover samen met hem en de minister... ook heel graag het gesprek aan. Oké, okay, ik dank u wel. Lisbeth Spies, burgemeester in Alfa aan de Rijn... en voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Dank ook politiek commentator Remco Teulings. We spreken elkaar morgen in Brunsum. Zeker. Trending vandaag. Hammerts. Ja, drink jij uh, vaak water uit een plastic flesje? Nou, ik heb zo'n ding gekregen. Zo'n we... dopper, zo... ja, oh, ja. met zo'n zo gekke uh, gek ja. dop, waarvan ik pas oh, heel okay. later kwam dat je er ook een glaasje van... Nou ja, anyway. <laughs> nou ja Die al heb goed, ik... als je een, een flesje bronwater koopt... dan is de kans groot dat je microplastic deeltjes binnenkrijgt. Dat blijkt uit onderzoek door Arp Media Researchers van de State University of New York. Zij onderzochten meer dan 250 flessen water... van 11 verschillende merken uit 9 verschillende landen. En in maar liefst 90 van de gevallen was er sprake van aanwezig microplastic in het water. En het gaat dan om gemiddeld 10,4 deeltjes microplastic... met een diameter van een menselijke haar per liter water. Maar dat is twee keer zoveel... dan in eerdere studies al in kraanwater is hm. ontdekt. Nou, Wat nu de gezondheidsrisico's zijn van microplastic... op ons lichaam na inname, dat moet nu dat nog verder worden onderzocht. Klinkt niet lekker, onderzocht. microplastic. In nee, nee, nee. Nee, nee, je wil nee. geen plastic nee. eten of nee. plastic opdrinken, dat doe je niet. En uh, nu doe je het ongemerkt dus toch, in uh, serie 4 en water uit meren, wordt ook als een steeds hogere concentratie... van microplastic aangetroffen. Dat komt uh, deels door dat wij synthetische kleding wassen. En die microplastic deeltjes komen dan op die manier... in het ja. oppervlaktewater terecht. En in het geval van dit gebottelde flessenwater... komt daar nog eens een extra contaminatie bij... door het uh, plastic verpakkingsmateriaal... en de manier waarop het water wordt gebotteld. Nou Voor het onderzoek werd er onder andere water... van Evian en Nestlé uh, getest, die ja. uh, dus plastic bevatten. Ja, oké, okay. je kunt maar beter onder de kraan hangen dan. Gewoon onder ja. de kraan is mm -hmm. dan... Uh, uh, iets ja, beter. Ja, ja. Alright. En uh, dan opvallend nieuws, want hackers kunnen pacemakers aanvallen en op die manier patiënten doden. Daarvoor waarschuwt de Britse Royal Academy of Engineering. Volgens hen groeit niet alleen het aantal pacemakers dat uh, kwetsbaar is voor hacks, maar kunnen kwaadwillenden ook toegang krijgen tot hele netwerken. Het gaat om uh, pacemakers die zijn gekoppeld aan internet of interne computernetwerken. En hackers kunnen met ransom software deze netwerken aanvallen. Met alle gevolgen van dien. De netwerken van sommige Amerikaanse ziekenhuizen. Maar ze zijn op deze manier al getroffen door computervirussen... doordat hackers zich toegang verschaften tot medische apparatuur... die niet beveiligd bleek te zijn. En professor Nick Jennings van de Royal Academy of Engineering... waarschuwt dat de slechte beveiliging van netwerken en medische apparatuur... een direct gevaar kunnen vormen voor de patiënten... en dus zelfs de dood tot gevolg Wacht kunnen tijd, hebben. Dus iedereen die met een pacemaker rondloopt... Ja, die loopt het gevaar dat er in één keer ergens een hacker komt... Het, en die, zet, die zetten we die meneer of mevrouw stil? Ja, als die pacemaker ja. inderdaad verbonden is met een, uh, een computernet... Netwerk, dan is de kans aanwezig als dat computer niet goed beveiligd is dat hij gehackt kan worden, en uh, ja, dat dat je uh, dat die pacemaker ermee ophoudt. Uh, um, die onderzoeker, die professor zegt: Een bekend voorbeeld is Dick Cheney, die de instellingen van zijn pacemaker aanpast omdat hij er zeker van wilde zijn dat niemand hem op die manier kwaad zou kunnen doen. Ja, en fans van de serie Homeland die weten natuurlijk ook dat je zo mensen kunt ja, maar ik doden. Dacht dat het is nee, het is dus echt. En volgens mij moeten meer gebeuren. We kunnen ons niet 100% beveiligen, maar we kunnen wel systemen ontwikkelen die beter beveiligd zijn en sneller herstellen na een aanval. Ah, nou ja, ik word hier niet rustig Nee, van. ik snap nee. het, maar goed... Ja. Uh, het is uh, het, uh, We het nemen er notie anders. van. Ja, ja. En dan over tv-series gesproken. Ik wil het even over deze serie hebben. De rumours... still haven't gone away. I've learned more about humiliation in the past few weeks... than I hoped I would in a lifetime. hebben. been Queen barely ten years and in that time I've had three Prime Ministers not one has lasted the course ja, geweldige serie heerlijk, natuurlijk, heerlijk, heerlijk. The Crown. Ja. En hoewel dat de hele serie draait om het leven van Queen Elizabeth... betekent dat niet dat de hoofdrolspeelster... ook een koninklijke behandeling kreeg, blijkt nu. Want zij krijgt minder voor haar rol betaald... dan de acteur die haar man, Prins Philip, speelt. Nou, dat mag Prins Philip dan wel een beetje uitstralen. Ja. Want die loopt er <laughs> de hele tijd erg ontevreden bij. <laughs> ja, inderdaad. So, uh, the Crown al die producer... tijd verdiende niet meer. Ja, al die nou, tijd ja. verdienen niet meer, maar dat straalde hij niet. Maar misschien heeft, was hij heel goed in zijn rol en heel goed in het spelen. Ja. Maar... Uh, de producer van The Crown, Suzanne Mackey... die zegt dat in het blad Variety. Volgens haar kreeg acteur Matt Smith... meer dan actrice Claire Foy, omdat hij meer vroeg. Aha. Hij vond dat hij recht had op meer geld... omdat hij een grotere en bekendere acteur was... na zijn rol in de serie Doctor Who. Maar de producer zei dat bij de opnames voor het derde seizoen van de serie... er een einde komt aan het verschil tussen mannelijk en vrouwelijke acteurs. We boeken voortgaan. No one gets paid more than the queen, zegt ze. Ja, maar dat komt voor Claire Foy helaas te laat. Want in het derde seizoen... Wordt de queen door een andere oh. oudere actrice gespeeld, mm. ja? Zeg maar, dan gaat het dus weer op. En je moet gewoon flink inzetten bij die onderhandelingen. Dat is wat inzetten. ons vrouwen altijd worden. Ja, ja je, je moet gewoon meer zeggen, hoger zeggen, vragen dan ja, je wil. Eigenlijk, ik verdien meer ja, geef inderdaad het dan ook. Okay. Goede les, ja. En uh, dan een heel opmerkelijk verhaal: het zal je maar gebeuren. Je bladert door de foto's van je partner uit de tijd voordat jullie elkaar kenden, en ineens zie je daar jezelf op staan en blijken jullie elkaar dus al eerder te hebben ontmoet. Het klinkt ongelooflijk, maar het overkwam de Chinees Ye. Hij ontmoette zijn vrouw in 2011. Althans, dat dacht hij, want hij ontdekte zichzelf... op de achtergrond van een foto van zijn vrouw uit het jaar 2000. Die werd uh, gemaakt uh, bij het uh, Meewind beeldhouwwerk... in de Chinese havenstad Qingdao. En op de achtergrond staat Ye, die toen zijn vrouw helemaal nog niet kende... en hij kreeg kippenvel over zijn hele lichaam... toen hij dat zag, vertelde aan de media. Het betekent dat we echt zijn voorbestemd... Wow. Wow. Helemaal toen hij hoorde dat ze aanstaande vrouw er op dat moment was... vanwege precies dezelfde reden. Namelijk uh, haar zieke moeder die, uh, die een reisje wilde maken. O, nou, het, koppel, ja, het koppel wil uh, als hun dochters wat ouder zijn... weer met de hele familie een bezoek maken aan die heilige plaats. En dan maken we weer een foto. Ja, eens kijken wie er dan allemaal nog op staat. Dat ja. je denkt van, oh, die precies. komen we over zoveel jaar weer <laughs> tegen. Goed. Dankjewel, Lammert. Morgen dus allemaal naar Brunsum. Tenminste, wij van één vandaag. En uh, u kunt luisteren tussen twee en vier naar onze uitzending. Dan nu Lara met Nieuws en Co. Fijne middag. Thuis bij Avro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 Vanavond de erfenis van Stephen Hawking. Focus blikt terug op een van de laatste grote publieke optredens van het natuurkundig genie met nog niet eerder uitgezonden materiaal. Zijn gedachtegoed leeft voort. Kijk vanavond naar Focus om 5 voor half 10 op NPO 2. Nu we als Incentra wat bekender zijn, krijgen we mailtjes zoals van Harry 41 die de hype rond de Internet of Things niet snapt. Harry, de Internet of Things is achterhaald. Tegenwoordig spreken wij liever van The Incentro of Things. Incentro, een IT-bedrijf.